Dit is Maud Freurs met het NWS journaal Minister Hoekstra van Financiën heeft in maart een privéjet gehuurd... om op tijd vanuit Brussel in Berlijn te kunnen zijn. En dat kostte bijna 12.000 euro. Dat bevestigde zijn ministerie na een bericht van RTL Nieuws. Hoekstra was in Brussel voor een bijeenkomst van Europese ministers van Financiën. Hij had een vol programma. Ook was het moeilijk voorspelbaar hoe laat het afgelopen zou zijn. Die minister boekte een privéjet omdat het regeringstoestel niet beschikbaar was en een lijnvlucht te omslachtig ging worden. Rond Spitsbergen heeft in deze tijd nog nooit zo weinig zeeijs gelegen... sinds met de metingen is begonnen. Dat blijkt uit Noors onderzoek. Gisteren werd al bekend dat het ijsverlies op de Zuidpool... in de afgelopen tien jaar is verdriedubbeld. Een deskundige noemt vooral de situatie bij de Noordpool alarmerend... die nu al problemen veroorzaakt. Doordat de vorstperiode steeds korter wordt... slinkt niet alleen het ijsoppervlak maar wordt het ijs ook steeds dunner. En dat komt allemaal door klimaatverandering, zegt de deskundige. De Eiffeltoren in Parijs krijgt een glazen muur als bescherming tegen aanslagen. Aan twee kanten komen in totaal 450 panelen van kogelvrij glas. Ze zijn drie meter hoog en wegen anderhalve ton. Aan de twee andere kanten staan al hekken en betonnen blokken... om aanslagen met voertuigen te voorkomen. Ook zijn er sinds de aanslagen van november 2015 Franse militairen en politiemensen die de Eiffeltoren bewaken. De bouw van de glazen muur is vandaag begonnen... en de klus moet in september klaar zijn. En De eerste wedstrijd op het WK Voetbal is eenvoudig gewonnen... door gastland Rusland. In Moskou werd het tegen Saoedi-Arabië 5-0. Bij rust was het al 2-0. Voor de wedstrijd hield president Poetin een toespraak... en zanger Robbie Williams trad op. Het WK duurt ruim een maand. De finale is op zondag 15 juli. Het weer opklaringen. Het blijft vannacht overal droog. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen geregeld zon bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is eigenlijk de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema From the highest up, you can fall you came a long way down, into the fire. there was something wrong you asked someone to handle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 Shadows of your life Didn't know what's real And forget about the people around you Loneliness made play Van, uh, welkom trouwens in het uh, tweede uur uh, aan uh, Jeroen en aan Jan-Marcel... over uh, bijvoorbeeld dit nummer, uh, The Long Way, heet die, geloof ik toch? Long Way Down. Long Way Down. Ja, ja uh, dat uh, sowieso heb ik een klein beetje naar de tekst zitten luisteren... maar er zit, dat, dat, dat, dat wekte toch een bepaalde vorm van melodie op. En ik uh, vond het ook een van de nummers die uh, van uh, de laatste EP die jullie hebben uitgebracht... een van uh, de mooiste nummers uh, die erop uh, stonden, net als... Uh, uh -huh. Um, ik dacht Ecstasy, die, die komt uh, geloof ik straks nog uh, voorbij. Uh, dat vond ik uh, ook een tof nummer van, uh, van, uh, ja. van Silent Closure. Ja. Um, maar goed, uh, we stelden net uh, vast even buiten de uitzending om. Er zijn bands in Nederland die moeten het hebben van goede teksten en noem maar op. Uh, een verhalende uh, vertellen binnen de muziek. Maar dat, uh, jullie zijn meer... Van, uh, van het geluid eigenlijk, toch? Ja, ja. Ja, uh, ja, ja, ja. De tekst is wat... Uh, van ondergeschikte belang. Maar ik neem aan... Nou, dat, het dat, je toch, dat je er toch wel aandacht aan besteedt. Ja, we besteden ja. wel degelijk aandacht aan de tekst natuurlijk. Maar... Ja. Uh, ja, onze sound, daar gaat het met name wel. Ja, ja dat is wel belangrijk. Want ik neem aan dat uh, muziek is ook een uiting van een bepaalde emotie. En dit nummer, uh, dat uh, vertelt wel degelijk een verhaal, vind ik, uh, in dat opzicht. Uh, ja, dus, wat voor ja, verhaal? Uh, nou, dat ga ik... Ga ik <laughs> dat, dat, nou ja, het, het is uh, zoiets van, uh, van uh, dat er uh, lange wegen zijn, maar dat je altijd wel ergens uitkomt. Uh, dat heb ik er ongeveer een beetje uitgehaald. Uh, ja, ja, precies. Ja. Zo. Ja, dat ja, komt uh, <laughs> ja, Je hebt het goed omgedaan Je hebt het vooral Kijk, Ik zal ook uh, vertellen Kijk, ik heb één keer een recensie voor 3 voor 12 Rotterdam uh, geschreven, maar meerdere malen voor de pop in Rotterdam, dus dus ja, dan moet, je in het, dan moet je als het ware in het liedje kunnen kruipen van, uh, van de muzikant. Dus, ja, dat uh, ja. ja. is wel belangrijk, ja. Een paar weken geleden hadden we Lilith Merlo hier. Dat is een jazz uh, act, het meer of meer. De uh, ja. band is opgebouwd uit internationale mensen. Maar uh, de frontvrouw is een Nederlandse. Komt ook uit Harem uit uh, de buurt hier. Dus, en die, ja, dat, daar heb ik wel degelijk scherp naar de teksten geluisterd. Want dat, daar ging het dan ook onder andere over uh, op het moment dat ze hier loopt te spelen, ja. En dan, ja. ik heb er ook iets over geschreven, dus ja. ja, daar moet je er iets, iets mee doen. Maar goed, uh, ja. zo af en toe, uh, maar ik ben bij jullie altijd meer eerst het geluid en dan ga ik op een gegeven moment toch ook even kijken, wat heeft, het, uh, want wie uh, schrijft de teksten? Jij? Ja, ben ik. Ja, de, ja. Jij bent de, de, de, de liedjeschrijver. Ja. ja, maar het begint dus ook op die manier bij ons, ja. dus, dus het is eerst inderdaad de sound en dan de tekstpas. Dus het ja. heeft voor mij heeft het heel veel effect van hoe is het nummer opgebouwd, wat is de sound, wat is het arrangement. Ja. Uh, was het gevoel wat ik erbij krijg en dan begin ik pas met. Uh, oké. Okay. Dus het, uh, je, het, is, het je, dit is precies andersom. Dus ja. het, uh, het instrumentale gedeelte brengt jou eigenlijk in een bepaalde stemming en dan ga je het liedje pas gaan. Precies, ja. Ja. is de De meesten doen het anders. <laughs> <laughs> dat maakt me niet zoveel uit. Nee, oké, nee, nee, nee, nee. okay, het is een werkwijze. Maar goed, wat het, voor je werkt. Wat zeg je? Wat voor jou werkt wel. Ja, ja, ja nou ja. Dat, maar dat, dat, dat, maakt, dat maakt het ook wel interessant. Want ik bedoel... Uh, kijk, als het een beetje... Ik zei dit. een gevoel van melancholie krijg ik ervan. Ik neem aan dat het bij jou dan ook zo gebeurd is. Ja, het ligt er een beetje aan wat voor nummer het natuurlijk is. Hè. Zo, ja. zo, zoals dit is inderdaad een nummer van... Uh, long way down. Van goh, je kunt diep vallen. Maar uiteindelijk is er altijd weer een weg om ja, te gaan. Ja, precies. Uh, ja, dat is, dat is dit nummer, zeg maar. Ja, en, ja. en dat gevoel krijg ik ook bij. Maar ja, als je bijvoorbeeld een nummer als Lightning hebt... Ja, dat is een totaal andere... Ja, vibe, dat is een je, vuur... En er is een... Een, dat was een beetje een vuur-en-vlam nummer van... Uh, ja. Ja. Ja. Ja. Ik stond er ook echt letterlijk mee in vuur-en-vlam... toen ik dat nummer voor het eerst hoorde. Ja, Lightning hè, Lightning. Goed, lightning hè? Dus ja, ja, ja, dan, ja maar dan krijg je hij, dat. en hij is, hij is ook vaak als eerste... dus bij de uuropener gebruikt... of het nou het eerste of het tweede uur is. Dat maakt even niet uit, maar... Dat is een nummer wat staat als een huis. Dat kan je mee. Dat is dan weer radiotechnisch. Moet ik weer even uitleggen. <laughs> He, dan moet je dus op een gegeven moment. Uh, een goed nummer waarmee je de toon van het programma mee zet. En ja, Lightning precies. is zo'n nummer. En ja, oh, dat. Mooi, ja, Ja, ja, ja. ja, ja, ja kan mooi Maar er zit, iets, er zit wel degelijk iets positiefs in. In dat nummer. Ja, zeker ja, hoor. Ja. ja, alleen het. het, het de, de twee kanten. Ja, dus oké, okay, dus, maar uh, goed. De, <lacht> maar er, zat, er zat wel degelijk iets, iets positiefs in. Ja. Uh, we hebben het over, uh, over nummers. Nou ja, is een leuk bruggetje. Daarom uh, begon ik er ook over. Maar uh, deze heeft het zeker. Die heb ik wel eens vaker net als Nexoshape. Net was hij als laatste van een uur. Maar ik heb hem ook dikwijls aan het begin van een uur gedraaid. Of het nou het eerste of het tweede uur is. Uh, dat maakt niet zo uit. Maar dat heb ik ook met deze band gedaan. En. Dat is wel heel erg leuk. Want die band bestaat niet zo lang. En hebben ook meegedaan aan een soort Rob agda Maar dan in Friesland. En die heette Dependence. En dat nummer dat heet Nothing To Fear. The face. Denk ik, wordt het geluid links en rechts uh, hier al min of meer een beetje prijs gegeven van welke richting het een beetje op gaat. Uh, zo af en toe uh, hoor je wel eens van die dingetjes uh, tussendoor in het uh, geluid van de Espen Jams. Uh, dat je denkt: van nou, dit, uh, dit, dit is een, een, een lijn die ze wel ook zouden kunnen gaan volgen. Dat is het uh, leuke. Uh, het is nog, nog, nog uh, ja, vast is uh, staan dingen nooit. Ik denk uh, dat nee. als je op een gegeven moment. Uh, Silent Closure. En uh, bijvoorbeeld uh, de eerste EP uh, erbij pakt. Zit er al een, al een duidelijke verschil in. En eigenlijk ook de singles. Die jullie tussen de eerste EP. En de tweede EP hebben uitgebracht. Daar zaten ook al duidelijke verschillen in. Ja. Vond ik wel. Ja. ja. ja als je dan uh, Nothing More in Disney en Voices bijvoorbeeld. Dat zijn ja, wel ja. twee nummers. Die heel erg in dezelfde hoek hangen. Ja. Uh, heel erg de cure-achtig. Ja. Cure meets uh, editors, zeg maar. Ja. Dat, uh, Ja, dat was toen wel heel erg een sound die we wilden aanhalen. Zeg maar. Ja, ja. Dat, uh, ja, daarna is het toch weer een andere kant op gegaan. Dus niks staat <laughs> ja, vast, inderdaad. Ja, niks zegt, staat vast, uh, ja. Nou, uh, nou, dat, maar goed, dat maakt het eigenlijk ook wel, hè, Van. Ja, het kan verrassend zijn. En misschien is dat ook wel uh, het leuke aan, uh, aan een band zoals jullie zijn. Hè? Dat je, ja. dat je uh, van, nou, uh, een aantal nummers zou je gewoon kunnen blijven spelen. Maar dat je ook op een gegeven moment zegt, nou, weer we, iets. We, we, we, en dat je met totaal iets anders op het podium Want volgens mij moeten jullie op, uh, in zalen moeten jullie dat publiek toch wel redelijk mee weten te krijgen. Of zie ik dat verkeerd? Ja, nou, dat is wel grappig. Want we speelden, wanneer was dat? In, in het begin... Eind vorig jaar denk ik speelden mm -hmm. wij voor. Ach, uh, oh god, weet je, bent nou dat is een hele jonge band, allemaal jonge gasten, ja. en daar speelden wij in het voorprogramma. Orange het Skyline. Orange Skyline, Orange Skyline ja. ja. Ja, en en nou, die hebben ook jonge fans. Maar ja. Wel echt. Uh, ja. Het was... nou, dat begint bij 13. Ja. ja. ja dat is wel grappig. want ja. ja, sta je daar. De Ouders stonden ja. achter in de zaal. Ja, dan, moet je dan sta je daar, weet je, ja. een paar van 40 en eentje van 26. Ja. En dan uh, een paar van die jonge meisjes van 13, Die kijken naar zo'n hoog. Zo, en die zeggen, wat gebeurt hier dan? <laughs> ja, en dan ja. een paar van die al, verder naar we rocken nou, weet je ja, ja, ja, ja, En op een of ja, andere ja. manier zie je dan toch wel een beetje zo dansen. Zo, en dan vind je ja, het toch ja, tof. Ja. Maar ja. Ja, dat zijn wel hele grappige dingen. Dan ja. probeer je ze toch een beetje mee te krijgen. En dan doe je dat toch een beetje met de show. Lukt dat ook? Hè? Want uh, ja, uh, bij, ja. bij, de, bij de Rob Akda Awards staan het ook vaak uh, beginnen de bands. En de jury let altijd op of ze uh, het publiek ook een beetje ook mee Dat is belangrijk, uh, ja. maar ik ja. denk dat ook wel uh, de muziek is. Ja. Je kunt niet met elke, elke, elke muziek snel... Nee, oké, okay. dat, dat, dat is ook wel zo. Nee, maar je moet, je moet wel uh, op een bepaalde manier moet je entertainen. En ja. Dat kan ook uh, zijn dat mensen echt met veel luisterplezier naar je muziek zitten te kijken. Dus dat ja. ze niet eens hoeven te bewegen of wat dan ook. Maar ja. dat je gewoon ziet dat ze ervan genieten, dat kan ook. Uh, die intentie hebben wij minder. Wij hebben wel uh, het idee om zeg maar, mensen echt vol in gang te krijgen. Alleen... Ja, dat is ook wel een van de redenen waarom we toch ook uh, die stevigheid wat meer gaan opzoeken. Mm -hmm. Want je kunt nog zo uh, volle bak gaan spelen. Uh, ik denk alleen dat er net even nog iets, een tikje nodig is in onze muziek. Waardoor je net even wat meer swing erin kunt krijgen. Ik denk dat... Ik blijf erbij, als ik jullie zo hoor. Het zal me niks verbazen als jullie eind 2020 gewoon... En meer dan het dubbele van het aantal volgers wat je nu hebt. Uh, en dat het zich uitbreidt. Uh, niet alleen uh, binnen Zwolle, maar ook buiten Zwolle. Want uh, dat, ja, ik, ik, geloof, ik geloof ik heb van eigenlijk, nou, vanaf het moment dat ik jullie uh, oppikte, ik denk dit kan iets groter worden. En dat mm. blijf ik zeggen. Dus ik geloof, ja, ik geloof ja, dat ook keihard we tof, in jullie en, uh, in dat, uh, uh, ja, als band. Ja, nou, tof. Dat is leuk om te ja, horen. Daar ja. gaan we ook echt wel voor. Dus uh, we zijn wel ja. bezig om. Ja, we gaan nog echt wel even een paar jaartjes goed hard aantrekken. Ja, ja, ja. Zeg maar. dat, ik, dat is ook gelijk dat, uh, ook meteen uh, de denkbeeldige schop onder jullie achterste. Ja. Van, uh, laat maar horen dat je het kan ja. en dat je het kan, want, want ja. ik vind dat jullie het kunnen. Dus. Ja. Maar goed, ja. uh, wie ben ik? Ben maar een eenvoudige boterletter ergens in Zandvoort. Kom nog eens met een microfoontje op het circuit en uh, neem wel eens een uh, intervie interviewtje af. Nee, nee, nee, kom, ja. kom niet bij max. Verstappen nee, stappen in de beurt, maar goed. Nee, nee, nee. Dus. Ja, Het is wel, weet je, het is, het is natuurlijk een, er wordt heel veel muziek gemaakt. Ja. Dus hoe je het ook bent of keert, het is heel moeilijk om ertussen te komen. Ja, denk met Jezus. Uh, toch denk ik dat wat we aan het doen zijn, en als we dat in, een, in, een, in de next level echt nog net te hard door gaan zetten, dat dat nog best wel eens echt Wel heel erg de goede kant op, zo. ja. Want die ja. weer, die eerder genoemde Seb Dogman, ja, mm -hmm. ja, kan die daar ook een bepaalde ja, ja, de P-shifters kan die daar ook een rol in spelen? Dat die uh... nou ja, kijk, Seb is een is een goede bekende van ons, die mm -hmm. uh, daar hebben wij best regelmatig contact mee, uh, nog steeds, ja. Uh, We hebben er zeker over nagedacht om hem uh, ook uh, gedurende dat proces straks weer uh, hier en daarbij te betrekken, ja. Dan moeten we nog even over nadenken hoe we, hoe we dat dan zien. En of we, dat, uh, of we dat ook echt gaan doen. Maar ja, dat, ik denk wel dat hij wel uh, daar in elk geval... eens eventjes zijn uh, ongezouten mening af kan geven. <laughs> ja, dus ja, kan ja, ja, ja, ja. Want die dat, wordt wel uh, gewaardeerd. Uh, ja, nou, ja. ja, dat wou ik zeggen. Want uh, ik, ik bedoel, ik heb ben ook wel eens gevraagd. Nou meneer, wat vindt u ervan? Ik ben wel eens een jong beentje. ik zeg ja, ik zeg nou... Toch moeten jullie daar en daarom denken. Nou, fijn dat u het zegt. Want uh, he, vrienden en bekenden zeggen: Ja, dat is een superband. Uh, Bla dit. Maar daar schiet je als muzikant eigenlijk weinig mee op. Want je wil graag meer eruit halen. Nee, maar Seb is wel iemand die, uh, die, die luistert naar de muziek. En die. Uh... Ja, dan, dan zegt hij van goh, als je nou wat meer hier dit doet en wat meer ja. daar, dat doet ja. en dat is dus weglaat en dan uh, <laughs> ja. zoek daar eens even de hoek op dat soort teksten ja komen ja, dan ja, uit. ja ja ja ja ja echt een ja, beetje producer taal de, eigenlijk uh, ja, ja ja ja daar komt het wel een beetje op neer en ja, uh, ja ja, en wij hebben natuurlijk ook best wel stevige eigen mening. Dus we zeiden op een gegeven moment ook over... Kan ook heel goed zijn denk ik. Uh, stevige discussies. We willen eigenlijk dat dit niet verandert. Dit gaat er wel in blijven. Zeg maar. ja, ja, ja. Nou ja, dat vond hij dan ook wel weer prima eigenlijk. Dus het, dus het was ook een beetje samen zoeken naar van wat het beste. En dat, uh, ja, dat heeft heel goed uitgepakt. Ja. En uh, ja, dat gaat nog heel veel betekenen voor de toekomst, denk ik ook. Ja. Uh, ja. Ook één van de bloedverwanten. Nou ja, een van de bloedverwanten. Ik zeg gewoon... Eén van de bands die verwond zijn aan jullie. Ook met een indie geluid. Maar dan weer een beetje met een wat uh, rafel en een wat rauw randje. Uh, is Namazika ooit hier geweest. Tim en Edita zijn hier toen met z'n tweeën geweest. Het is al een jaar of vier geleden dat ze dat uh, gedaan hebben. Maar de band uh, is uh, redelijk uh, op weg. Uh, die twee zijn dan ook de Nederlandse kant van uh, het verhaal. En de rest van uh, de band, de andere twee, die komen uit Duitsland. Dus het is een Nederlands-Duitse band. Spelen ook vaak uh, in die buurt. Uh, Arnhem en omgeving en daarover aan de andere kant van de grens ook. Uh, dan kom ik uit uh, bij Nausicaa. En uh, dit nummer dat is ook nog niet zo lang uit. Het nummer dat heet Black White. Oh, dit is niet helemaal, uh, de, de, dat is helemaal niet de bedoeling, uh, dit, uh, want uh, ik uh, zet hem uh, op vliegtuig en ineens begint hij uh, allerlei uh, dingen te doen die ik niet wil. Um, <laughs> nou, nee, want er zaten kan. nog een aantal dingen, je hoort hem al voorbij komen, de, de laatste single, maar dat is even niet de bedoeling. Oh, dat gaat de verrassing. Ja. Ah. <laughs> uh, nee hoor, maar uh, ik had dat al aangekondigd. Alleen ik heb nog een beetje, ik zit dan wel eens op knopjes te drukken. Wat ik beter even uh, niet op had kunnen drukken. Goed, uh, dit was ook een single uh, toch, heren? Die ja. jullie uh, een losse uh, een ja, single. Ja, zeker. Dat was ja. eigenlijk tussen die twee EP's. Was dat was het 16 of zo? Was dat? Ja, is... ja, zoiets. Ja, ja, ja, 14, 15 is een beetje denk ik. Ja, ik denk, Voice is 15 en dit is 16. Ja, ja nou. Ja, want ik, ik probeer het een beetje bij te halen. Van, heb ik iets gemist? En dan uh, moet ik alsnog uh, mijn collectie uh, weer uh, ja, precies, aanvullen. Dat en dat denk, heb, ja. ik ook, uh, heb ik ook uh, gedaan. Want uh, ineens zie ik dan, uh, ja, dan heb ik wat gemist. En dan denk ik, oh, verrekt. Ze dus hebben er ook nog eentje uitgebracht. Uh, en ja. <laughs> dan uh, gaan ga we erbij uh, halen maar goed. Jullie hebben wel wat centjes aan mij verdiend, in ieder geval. Dus, uh, ja, dat <laughs> ja. Uh, was Long Way okay. Down. Die was volgens mij in 2017. En dan uh, ja. Wasted ja. in 2018. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, die uh, dat, dat, dat, volgens mij de EP was van vorig jaar al. Geloof, ja, toch? maart, uh, maart 2017. Ja. Ja, nou, die, uh, daar hebben we wel uh, het redelijk, uh, redelijk wat mee gedaan. Uh, en er zijn, uh, jullie zijn er ook uh, van de EP. Nou, dit is onze nieuwe single en dan hup meteen braaf daarachter meteen uh, volgen. Want ja, ja, ja. Want dat, uh, dat willen we natuurlijk uh, ja, graag. Nou, ja, ja, leuk hoor. Ja. Ja, gek, ja. Um, uh, even over, over de stad Zwolle en, uh, en de omgeving. Uh, hm. Kunnen jullie uh, zeggen dat er toch in Zwolle uh, sprake is van een beetje een muziekscene? Uh, want ik heb de indruk van wel. Ja, yeah? ja zeker. Nou, die, die is er wel. Um, namelijk wel in de, in de hiphop scene. Uh, natuurlijk met opgescholden en zo. Ja. ja. Uh, big deal. Ja. Uh, maar ik heb ook wel een beetje idee dat Hedon, uh, het podium. Ja. Uh, ontzettend druk bezig is om, om, uh, om de bandjescultuur weer terug te brengen naar Zwolle. Ja. Die was natuurlijk ook heel erg met, uh, met de oude Hedon nog, met Herman Brood die ervoor voor stond zo. Ja. Nou, was echt uh, groot een popfront wat toen nog leefde. En, uh, nou, je hebt nu Jack's Music Bar in Zwolle. Die doet echt vet veel met bandjes, die zijn ja. heel erg druk mee bezig. En ook gewoon kleine bandjes. open mics. En uh, die, die, Ja, te gek. Echt super. Ja, is, nou. is er ook... een want, want in Amsterdam is er sprake van een songwriters guild. Dat, ja. Uh, ja, hebben ze ook ook die, dat die, in Zwolle ja. Ja. ook een beetje? Ja. Ja. Of niet? Hey, heeft ook een uh, singer guild. Ja. Uh, dat is ja. van Battle. Of is een songbattle. Een ja. Ja. songwriters ja. gilde. Ja, ja, ja. oké. Okay, een soort uh, gilde van, ja. uh, van mensen die uh, liedjes ja. uh, schrijven. en, ja, en ik noemen. ook. Battle is daar maar bezig of. Oké. Mooi beeld. Ja, want het is natuurlijk wel belangrijk dat bands zoals jullie, maar ook misschien beginnende bands wel de ruimte hebben om uh, ja. hun, hun uh, muziek te kunnen laten ja, horen. Ja. ja, dat is heel vaak open en dat soort dingen. Dus. Ja. ja, maar zwolle heeft echt ontzettend veel talent. Alleen het is wel lastig om uit die oefenruimte te komen en een plek te vinden. Mm -hmm. en uh, nou ja, als, als een hedon of, of, of een jakes of uh, noem maar op. Gewoon, gewoon een plek biedt om, uh -huh. om daar gewoon even uit te komen en gewoon even je ding te kunnen doen. Nou, uh -huh. ja, dat, dat helpt al. Uh, en nog iets wat heel belangrijk is, wat, hè, wat wij dan doen: radio. Ja, ja zeker. Ja. Want uh, TV, ik neem aan TV, dat er TV, een stadsradio van Zwolle is, die ook een soort programma hebben, een soortgelijk wat uh, wij doen. ZOO is dat, of ZOO? Ja, ja, het ja. Van ah, ja, zo lijkt wel. De, de Zandvoortse omroeporganisatie, ja. want zo heten wij ah, nou, nou, nou, ja, eigenlijk ook. Ja, precies. Maar dit is dus een. Omroep, ja. ja, we ja. hebben de RTV Oost natuurlijk, dat, ja. Is, ja. dat is meer een wat grotere regio, maar, ja, Er gebeurt bestalig wat voor. Ja, ja, wat ja ik want uh, ik neem aan dat uh, jullie daar uh, ook inmiddels wel een beetje opgepikt zijn uh, door ook de regionale media, dat het niet uh, alleen uh, ja. beperkt is dan tot de, de stad Zwolle. De, nou ja, we hebben bij de, de Zwolle de de Omroep uh, hebben, wij, uh, hebben wij zelf natuurlijk gespeeld. Uh, ja. je moet ook niet te vaak zitten. Nee, oké. En TV Oost heeft ons al in het Daar heb ik nu wat contacten mee. Daar gaan we binnenkort ook wel een keer zitten. Mm -hmm. uh, maar ja, wij vinden het ook tof om gewoon een stand voor te gaan. Ja. <laughs> ja, ja. ja, want... Uh, ja, nogmaals... Uh, uh, het is natuurlijk leuk als je ook uh, ver buiten de grenzen uh, te, horen, te horen bent uh, van, hé, hey, er is een, uh, ja. hier in, uh, in, het, uh, in het westen van het land uh, nu uh, toch eentje die onder de rook van Amsterdam en Haarlem gewoon uh, een band uh, draait uit, hè? Jullie, uh, in dit geval jullie. Ja, ja. Dat, dat is super, super gaaf en, en ja. Ja, zo doen we dat ook met, uh, met de optreders. momenteel, zijn we zijn echt, uh, echt bezig om uh, ver buiten Zwolle gewoon uh, best veel op te treden ook. Uh -huh. En dat, dat werpt wel eens vruchten af. Want mensen zien ons en uh, ja, dat wordt wel doorverteld. Het wordt geliked, het wordt gedeeld. Het, uh, ja. Ja, zo werkt het toch een beetje. Het wordt opgepikt. Maken ja. ze uh, ja, ook meer, uh, opnames van jullie? Uh, filmpjes uh, met smartphones? en Ja, en, uh, ja dus, uh, het dat is gek band. Uh, wel, ja, dat wordt wel. Fototjes filmpjes. Ja, dat is wel leuk hoor. Ja. De invloed ja. van sociale media, daar ontkomen jullie ook niet aan. Nee, Gelukkig maar dat niet. werkt voor zich, dat, ja. is, dat is echt prachtig, ja, ja, dat is een heel mooi medium om, uh, ja. om iets mee te doen. Ja, ja zowel ja. de Facebook als de Instagram en… Uh, ja. ja, beide ja. doen we, ja. ja. ja we Instagram ook volgens de, mij, hè, doen jullie. Ja, Instagram hebben we ook, uh, ja, zijn we, al beide zijn we vrij ja, actief, Gerben en ik die uh, regelen dat samen. Ja. Ja. Om beurt, uh, proberen we iets te verzinnen. Wat ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Ah, Het is wel ja, leuk af te posten van wat, van, uh, van wat je in de oefenruimte doet. Of dat we weer een uh, goede duikbier aan het drinken zijn of zo, weet je wel. Ja, ik, ik dus las ook de, iets over die bier. Over dat ja. bier. Dat vond ik... Uh, het is net even iets uh, over de merchandise. Uh. Mm -hmm. Er zijn gewoon bands die doen dan met t-shirts. Met maar er zijn inderdaad ook bands die uh, gewoon een eigen uh, merken. Uh, ja, laatst nog was er een van ja. de Zwolle. Die had, die had ook zijn eigen bier laten brouwen. En dan, zijn naam <laughs> ja. <dan ook. laughs> ja. En van die opbrengst wouden ze dan iets gaan, uh, iets gaan doen, weet je wel. Ja, Ja. Uh, ja, Will staat wel... In die zin twee gescheiden dingen. Ja? Maar ja, we drinken het graag tijdens het oefen. Absoluut <laughs> Geen probleem. Uh, werkt dat ook wel een beetje? Uh, uh, dat op zich, uh, is het een uh, goed smeermiddel om. Uh, om uh, ja, om weet dat... je, we zijn niet hele grote drinkers, we zijn vooral genieters. Ja, en, uh, ja in die zin gaat het heel goed samen. Ja. <laughs> ja. En dat maakt je net eventjes iets losser om. Uh, om... Is ja, ja, ja, ja. ja, okay, er al een lastigheid? Ja, oké. Het kan. Het kan. Uh, ruimte, hè, want die is ook noodzakelijk om uh, nummers te kunnen uitwerken. Die hebben jullie geluk? Ja. Ja. ja, zeker. Zitten ja. jullie al een tijd lang in dezelfde ruimte? Of uh, is dat uh, tussendoor gewisseld? Of uh, weet ik van wat. Nou, we zitten eigenlijk al heel lang uh, bij... Bij de oefenruimtes van Hedon. Echt het, uh, ja. het poppodium van, uh, van Zwolle. Ja, dat is, dat is het uh, poppodium van Zwolle. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Nou ja, het is zelfs het derde poppodium van Nederland op het moment. Dus het is echt serieus een, uh, een heel mooi podium geworden. Het ja. is een uh, paar jaar geleden verbouwd. Ja. Uh, echt vele malen groter geworden. En, uh, en, en super, uh, super installaties er ook in. Het ja. Heel goed geluid. Uh, ook op de podium. Maar die oefenruimte, daar zaten we ook altijd al in, de, in, de oude, in het oude pand nog. Ja. We hebben natuurlijk tijdens verbouwing een tijdje bij, bij Strict Beats gezeten, dat is ook een oefenruimte, ook een agency ja. heeft die zelf. Mm -hmm. Die kennen we ook goed. Maar uiteindelijk zijn we alweer terug gaan naar Hedon. Want dat ja. is toch wel een hele fijne stek. En tussendoor kun je nog even wat live acts bekijken. Ja, ja ja, ja, ja, ja, ja. Dat is een leuk leuk je. Mag je zo heen lopen in een kleine zaal. Dat is heel leuk. Is ook leuk. Uh, komt weer iets uit de eigen ervaring weer naar boven. We hadden op een gegeven moment een Rob Akda avond. En toen stond de dijk in de grote zaal te spelen. Ja. Oh ja. Maar we hebben nog iets leuks meegemaakt. Dat is een enkele jaren terug. Uh, toen uh, waren we dus ook met die Rob Akda wordt en wie waren er in de grote zaal aan het uh, repeteren Chef Special ah. ja maar wat heel, is nou heel leuk aan Chef Special in 2009 waren wij een van de eerste die de band hier Live in de studio hadden. Oh jongen, ja, dit belooft ah, okay. echt ja. veel goed voor ons. Ja, ja, ja, ja, ja. een Goede kant dan. Ja ja ja, ja, ja, ja. Dus, dus, dus wel degelijk uh, hebben wij die global. op. Ja, uh, dat hangt in. Wat, wat we, Ja, precies. Ja. Maar en het, uh, het leuke van dat verhaal is dat uh, daar komt hij weer. Marcus zit boven. Nee, gaat hij weer beginnen over die zes special? Ja, maar dat ja, moet echt, hem gewoon ja. uit blijven vinden als alternatieve ja. Wim zijn. Uh, maar goed, uh, we hadden toen drie presentatoren. Die derde presentator, die er nu niet meer bij is, die zat bij, ik weet uh, meen, Wouter Prudon. Dat is, nu, dat is nog steeds de drummer van Chef Passion. Ja, die, die vroeg op een gegeven moment aan onze presentator. Ja, we hebben een beetje, uh, kunnen we bij jou langskomen? Ja, is goed. Dus zo is het gegaan. <laughs> we zaten bij elkaar in de klas en uh, nou ja, uh, hadden een EP. Uh, ik heb er 10 euro voor gegeven. Ik zie die Joshua Nollet nog vreselijk uh, Lachen daarom. Van, hè, er is een gek die geeft 10 euro voor een EP. Ja, ja, ja. <laughs> maar goed. Uh, maar op die avond. Dat, uh, de, weer terug naar de avond. Dat ze daar uh, stonden te repeteren. Ja, wisten ze nog altijd. Van die ene avond in november. Dat de ramen beslagen waren. Buiten. En dat ze daar in een soort. Ja, als een soort uh, uh, passagiers van een Japanse meter... op elkaar uh, gestapeld waren en daaraan aan het spelen waren. Dus ja. dat is iets wat ze dus nooit vergeten. En ja, ja. Dat, dat, dat, dat, dat is ook iets wat wij nooit uh, vergeten. Maar goed, uh, het is wat wij ook uh, etaleren naar buiten toe. Van, ja. Wij zijn uh, het programma die Chef special en later Soothe Night ook hier Doe in de, de studie. Ja. Oh, ja. Ja. Ja. Suus de Groot. Is een springplank, jongen. Ja. Ja, nu gaan we, nu, nu <laughs> gaan we een ja ja, ja, ja, ja, ja. ja ja. Dus ja, wat dat gaat... Uh, alleen maar goed. Um, wie dat ook gedaan hebben... Dat zijn jullie uh, conculega's. Eigenlijk zijn het gewoon goed zakken. Want uh, ze hebben hier ook gespeeld. Eind maart, begin april. Ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd. De mannen van de Tiger Pilots. Hier zijn ze met de Days Wait <lacht> Just go ahead, I need some time Just go ahead, I don't mind Just go ahead, I need some time zit ik met mijn handjes ergens aan waar ik niet aan moet zitten. En dat heeft dan weer verstrekkende gevolgen. Het is een doorwerkende fout, zeg ik dan altijd maar. Track deck was dit van Kitchenette. Uh, daar zit uh, Chris Kigitsch achter. En hij heeft uh, niet zo lang geleden heeft hij, uh, de EP uitgebracht. Uh, nou, er staat onder andere Upon the Shoulders. Volgens mij is dat ook uh, de titel van. Nee, Berserker, ja, dat is de EP. En dit staat er ook op. En daarvoor de Tiger Pilots. Die kennen we natuurlijk ook. Al te goed, want die hebben hier gespeeld. En het zijn bekenden van onze vrienden aan de andere kant zeker. van de tafel. Jeroen en Jan-Marcel, want die uh, jongens uh, je, zijn jullie nog tegengekomen. Ja, ja. absoluut. Ja, Ja. ja. ja. Goede vrienden. Goede vrienden geworden. Ja, dat geloof ik graag. Zijn uh, toegankelijke guys zijn dat uh, het Zeker weten, ja. ja, ja, ja, ja dat zou zomaar een, een package deal kunnen worden als jullie ja. ergens uh, van... Boekje, ja, ja, kreeg ik kreeg een ze bij ja. Ja. Het kost wat, maar dan heb je ook ja, wat. Dan Goed. In ieder geval, jullie uh, hebben de uh, Wasted. Dat is de laatste nog. Die, hmm. die hebben we al stiekem een paar keer al weggegeven. maar. <laughs> uh, uh, ja. dit is, uh, dat is uh, de laatste die jullie uitgebracht hebben. Ja, ja helemaal. Nog even kort het proces. Hoe lang hebben jullie over deze single gedaan? Het maandje of twee denk ik zelfs wel. Ja, want we zijn toen dit nummer hebben geschreven. Toen we met Seb Dogman dus, uh, dat bandcoaching-track band hebben uh, gevolgd. Ja, ja. En uh, als product was, was eigenlijk. Of ja, wat, ja als product was het was, was eigenlijk de single. Dus okay. wasted was het product. Nou, dat is natuurlijk te gek. We ja. je, je het opnemen met, met, met Sepp ook. En dan ga je dat hele nummer ga je langs. En dan ga je opnemen in de grote zaal van Hedon. Ja. Super mooi moment was dat. Ja. Echt te gek. En uh, daarna nog in, uh, in het productiehuis van Hedon. En uh, ja, dan uh, ga je. En dan wacht je tot. En dan komt. Oh ja, dan komt er ook nog zo'n cameraploeg voorbij. Die gaat dan een clipje maken en zo. Ja. ja, en dat allemaal binnen twee maanden tijd of zo. Ja, nee, Dat is mooi. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie de moeite hebben genomen om uh, deze kant op te komen. Ja. Dat was geheel wederzijds. En, en, ja. Super tof. Dank uh, en, voor de uitnodiging. Ja, en we zullen uh, zeker uh, het nieuwe materiaal blijven draaien. Ja, zeker. bedankt voor de support, man. Ja, dat, uh, ja zeker. Ja, en, en wij sturen natuurlijk jou dat direct weer toe. <laughs> ja, ja, Stom van het uh, naar me toe. <laughs> nee, ik zei het dus al, de, de laatste die uh, we draaien in uh, deze Alternative FM van 14 februari. Want volgende week is Willemijn de Boer hier uh, te gast met een akoestische gitaar en dat is helemaal uh, iets anders als stevige gitaren van dit dag. 9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10.